Eén uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De fractievoorzitter van GroenLinks in Roermond heeft schokkende feiten gehoord over de zaak rond VVD'er Jos van Rij. Dat zei voorzitter Smitsmans vanavond tijdens de raadsvergadering over de zaak. Smitsmans was eerder die dag gehoord door de recherche. Ze heeft naar eigen zeggen afgetapte telefoongesprekken kunnen beluisteren. En volgens haar bevatten die schokkende feiten die nog niet in de media zijn gekomen over wat ze zei meerdere personen. De GroenLinks-fractievoorzitter wilde tijdens de raadsvergadering opening van zaken geven, maar tijdens een schorsing werd Smitsmans naar eigen zeggen gewaarschuwd dat ze zou worden vervolgd als ze iets zou zeggen.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 De premier ging na het incident door met de campagne. De gemeenteraadsverkiezingen in Finland zijn zondag. Vannacht is het derde verkiezingsdebat... tussen de Amerikaanse president Obama en zijn uitdager Romney. In Florida debatteren ze ongeveer anderhalf uur... over het buitenlands beleid. Het is het laatste debat voor de verkiezingen van 6 november. Het wordt vannacht rechtstreeks uitgezonden. In Nederland begint de uitzending om kwart voor drie op Nederland 1... en Journaal 24...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 En zal ik dan eens beginnen met een, een deel van een gedicht van Giacomo Leopardi? Grote Italiaanse dichter. Nou, u heeft het vast niet paraat. Hij werd geboren in 1798 en hij stierf in 1837. Dus een vroeg e eeuw. Want wij geven dit um, de tweede uur van Casaluna vanavond het motto mee van. Italiaanse toestanden. Daar kun u over bellen en over e-mailen en over Facebook en van alles. Maar ja, dan kun je je afvragen: wat zijn de Italiaanse toestanden? Ik grijp naar deze dichter, Leopardi, nogmaals, begin 19e eeuw. Die heeft een gedicht geschreven dat begint met aan Italië. Het is een lang gedicht, maar ik doe alleen de eerste stroven. O vaderland, ik zie de muren, bogen, standbeelden, zuilen, torens en gebouwen van het voorgeslacht. Maar niet staan mij de lauweren en adelaars en wapenen voor ogen die jij toen hebt getorst. Ik kan slechts rouwen om het barre beeld dat mij jouw naaktheid biedt. Hoe zie ik jou vandaag, bevlekt met bloed? O vrouw, in welke staat tref ik jouw schoonheid aan? Hemel en aarde geef antwoord op mijn vraag. Wie heeft haar zo verminkt? En waarom laat zij troosteloos in ketenen geklonken... haar haren los en ongesluierd naar de grond neerhangen... terwijl ze ontdaan van leven, met haar gezicht verzonken... tussen haar knieën zit? Ja... Huil, Italië. Huil maar, alle dagen. Tot heerseres verheven heb je alle reden om je te beklagen. Nou, dat is dus twee eeuwen geleden geschreven. Dat bedoel ik met Italiaanse toestanden. Het is een zootje en het zal altijd een zootje blijven. Um, ik, ik sprak met Bas Mesters, Italië-correspondentie... die dat allemaal in veel diplomatieker en zorgvuldige bewoordingen heeft uh, geformuleerd. Wat voor een prachtig land het is... En, hoe sterk dat toch twee verschillende kanten heeft. Als ik zeg Italiaanse toestanden en uh, bel daarover... dan kan het uh, over Italiaanse toestanden in Nederland gaan. Daar zijn natuurlijk vast leuke verhalen over te vertellen. Misschien met een, met een vleugje corruptie, dat mag best... want dat is toch best actueel op het ogenblik. En niet alleen in Roermontor. Uh, want lees ook maar de volkskrant van... was het de volkskrant? Nee, de NRC van vandaag. Een stuk van Michel van Hulten die het onderzoekt aan uh, Saxion Hogescholen. En die schrijft dat het een soort taboewoord is in Nederland. Corruptie dan, hè? En uh, zou het misschien kunnen zijn... er wordt namelijk steeds meer onderzoek naar gedaan... dat er ook steeds meer boven tafel zou kunnen komen. Hij is er van overtuigd. Dus dat is het onderwerp. 0800-1121. Daar kunt u over bellen. 0800-1121. U kunt ook e-mailen naar kazaluna-apenstaatje-ncrv.nl. En... Uh, het leukste is om erover te praten. Maar het mag natuurlijk ook gaan over. Italiaanse toestanden in Italië. Prachtige ervaringen in Italië. Of juist hele bittere van alles. Wel, schrijf. Wij horen het graag. Laat ik dan beginnen met Adri. Goeienacht. Hallo, ja, de, de Godfather. De Godfather. Hallo. Ja, Avanti Tramolanti. Wat zeg je? Avanti Tramolanti. Ja, ga door. Ja. Nou ja, ik. Eh... In een gebied en er is dan gedonder om Trent te gedeputeerden. Welk, nou, het... welk, welk gebied? Nou, een gebied tussen, tussen uh, Wees, muiden. Het mm. nou, gaat over Bloemedale Polder. Nou, er is dan gedonder met de gedeputeerden. Er zijn onderzoeken, dat slimt op de radio van de week. Nou, dan gaat het om bouwlocaties. Maar wat ik nou niet begrijp is: leg de boel dan even stil. En ga niet gewoon door met, uh, met ontwikkelen en wat. Want als het die gedeputeerden betreft in dat gebied, dat horen we net in het nieuws, dan zijn er, dus de, de, dan, zijn er dan meer contacten hè, ja. die duidelijk moeten worden. En waarom gebeurt er niks? We dus hoeven het niet naar Italië. Wie, wie, zou het, wie zou het stil moeten leggen? Nou ja, de commissaris van de Koningin. Het is toch zijn gedeputeerden en het gaat om een streekplan. Ja. Er, er, er wordt bla bla bla bla geroepen over een structuur, structuurvisie. Nou, dat is helemaal niks. Dat is gebakken lucht. Heb jij er direct mee te maken, Adrien? Nou, ik, ik heb me er wel eens voor ingespannen als Amsterdammer. En wat, wat, uh, wat was dan jouw uh, belang? Wat wilde jij graag? Nou ja, dat, dat, dat, dat er een nieuwbouw uh, kwam en dat mensen dat, dat zelf eens konden doen. Als je ziet hoe een gedonder er hier is met, uh, met, met, met woning, uh, woningcoöperaties... dan moet je wel weten wat woningcoöperaties zijn, of dat het verenigingen zijn... of dat het halve bedrijven zijn. Uh -huh. Dan worden hier op het moment worden we opgeslikt waarschijnlijk uh, door, door IJmeren. Wat een club is van, van misschien wel twintig clubs, dat je niet weet hoe het in elkaar zit. Maar ze komen ons wel helpen in hoor. Hmm. We zijn met 4000 woningen en dan komen ze met 80.000 de boel overnemen. Je? Dus, uh, je? Het, dus, dus het een zit aan het andere, zit, zit, het zit allemaal aan elkaar gebonden. Dat je huisvol Italiaanse toestanden hier hebt, als je het zo wil noemen. En dan hoeft het nog niet eens corruptie te zijn, maar ik, ik bedoel te zeggen: ja, wat is nou democratie? Nou, maar dat, dat, dat is wel een, een hoog woord hè, om te gebruiken, democratie. Te, twijfel, ja. twijfel jij aan het democratische gehalte in Nederland? Nee, als je democratie hebt, heb je geen politiek meer. Huh. <laughs> ja, ja, dat, ja. Is, dat is een, een, uh, ja, een paradox natuurlijk. Ja, ja, of een orakel, weet ik wat. Het kan niet echt. Nee, maar ben jij, zo, ben jij zo somber over het uh, Nee, doen? ik ben helemaal niet somber. Nee, hou op. Er, er is hartstikke veel op te doen. Er ja. dit, dit, dit is, dit is ontzettend veel te doen, maar wees een beetje eerlijk allemaal en, en, en kijk uh, waar iets voor is en, en, en je moet leven. Mensen moeten leven gewoon. En, en, uh, als je nou zit met een slechte economie, schrijf maar over die economie. Wat heeft dat nou met het leven te maken en het eerlijk delen? Dus dat is, uh, ja... Is dat, dat is, is, is dat waar het uiteindelijk over zou moeten gaan? Eerlijk delen? Ja, gewoon eerlijk delen. Dan hoef je hoeft niet communistisch te worden, je hoeft niet kapitalistisch uh, te worden. En, en Rutte schreeuwt: doe eens normaal. Nou ja, schreeuw het nog maar een paar keer: doe eens normaal. Hmm. Ja. Dus, nou ja, ik, ik, ik, ik, ik, maar die toestanden met z'n gedefiteerden. Commissaris van de Koningin legt de boel even stil en wacht het eventjes af. Okay. En dan zonder verdachtmakingen, uh, maar wees een beetje neutraal. Even uitstellen, en even uitstellen. Even uitstellen. We hebben hier een fantastische burgemeester in Wees. Die ja? had zich ingespannen. Nou, de boemers worden opgeheven. Hij wordt 65 en wat doet hij? De, de, de commissie bemoeit hem, uh, die benoemt hem nog voor zes jaar. Hij laat hij lekker opduvelen. Hij ja. dus is een Amsterdammer net als ik. Uit de gewone staat in Amsterdam. Dus ik vertrouw mijn eigen Amsterdammetjes nog niet... Uh, waar ik mee zit in, in, in het plaatje. Ik had nog in Amsterdam willen wonen. Op een normale manier. Maar dan was er ook geen woonruimte. En nou worden we in, eigen, in einde reddie door al die Amsterdamse clubs. Maar het is overweven. Het is ook een soort, uh, nou ja, weet ik veel. Het is een soort Nederlandse maffia, laat het zo maar zeggen. Ja, nee. Maar in bescheiden vorm. Maar dat, ja, het gekke is dat je grote woorden gebruikt en het tegelijkertijd relativeert. Dus aan de ene ja, kant vind je het heel ja, ernstig, maar je doet ook van ja. ja, ja. zo doen ze, zo blijft je. In, in Italië ook het leven. Anders dat je goudloodje. Oké, okay. je moet altijd blijven relativeren, ook te ja, van die Italiaanse Ja, Je moet het net toch wel een beetje, ja, een beetje objectief bekijken. Niet, niet te zwaaien. Je zegt net van God, ben je zo zonde? Nee, helemaal niet. Het is gewoon een beetje realisme. En, oh. en iedereen wil de ruimte. Iedereen wil de ruimte volkshuisvesting. Als dat nou het probleem is, is oplossen, dan heb je, heb je ook geen corruptie. Oké. Okay. Dat is hem. Oké, okay. simpel. Ah. Ik probeer nog wel te blijven, anders krijg ik ook belangen. Ja. Zeg eens ze ook weer, kap kapiesje of zoiets. In die mafia film. Ja, kapiesje. Kapiesje. Nou, kapiesje, eet, eet, ja. kapiesje, begrijp je. Nou ja, ik ga wel een ijsje halen bij Venetië in die velden Dat is <laughs> ook weer goed. Doe voorzichtig, jong. Ja. Adrie, okay. dank je wel. Goeienacht. Jo, tot kijk. And he received them with a strange delight Just like his wife But how she was before the tears And how she was before the years flew by Get the- Wegstervende geluid van glasgerinkel. Kate Bush moet het zijn. En die was het ook. Babushka, 1980 schrijf ik alweer. Op Twitter zie ik dat Kalahiri het volgende heeft overgehouden... van het gesprek met Bas Mesters. Het voor jezelf zorgen en pakken wat je pakken kan... zoals de VVD graag wil, werkt corruptie in de hand. Nou, dat vraagt om bevestiging of tegenspraak natuurlijk. We hebben het over Italiaanse toestanden in Casaluna... en ik strooi daar af en toe wat schoonheid van Italiaanse bodem... Uh, tussendoor, zoals het volgende gedicht van Umberto Saba. Niet zo'n bekende Italiaanse dichter, maar al in 1995... vertaald door Ike Cialone en door Bas Lubberhuizen... uitgebracht onder de titel Sirene Wanhoop. En die heeft gebruikt eenvoudige taal, dat is wel mooi. Uh, dit gedicht heet Il Pomeriggio, oftewel De Middag. De glans van deze al te mooie middag... heeft mij doen leiden aan de eerste gloed van het najaar. Nou, dat is bijzonder toepasselijk voor vandaag aan de ernstige vermaning van het seizoen... dat vroeging met zich meebrengt... verdriet om wat je fout deed in het leven. De lucht is blauw, zoals de eerste lucht was... die God boven de nieuwe aarde welfde. De zee, zo pas gezegend, is een gladde spiegel... van heel die wijde, blauwe hemel. Nog weinig blaadjes aan de bomen hebben het groen... dat uit de verfdoos van een kind komt. De rest vertoont het vurig rood van hartstocht. Het huis, het landschap... Heel de wereld lijken maar net geschapen. Al dat moois maakt droevig. Het is te vluchtig en te overdreven. Wie uitrust van zijn ledigheid en luistert... hoort nu het ernstig manen. Hoort de stem uit de dingen en de diepte. Uit de eerste door hem tenietgedane hoop... de mooie aanvang door het eind met duisternis omgeven. Het is mooi. Serena Wanhoop is een mooi bundel van Umberto... Saba. Nou, misschien doe ik straks nog wel iets. Maar je kunt ook bellen natuurlijk met verhalen over Italiaanse toestanden... wat u eronder verstaat, in Nederland of in Italië, ervaring in Italië. 0800-1121 of e-mail naar Casaluna, apenstaartje, ncrv.nl. Theo, goeienacht. Ja, hallo. Hallo. Ik wat... ben even perplex van een schitterend gedicht wat u tegen mij zegt. Mooi, hè? Ja, schitterend. Nou, dat is alvast al goed. Oh, ja, ja, ik ben er wel van monden indruk. En wat wil en je dan... schoonheid van het leven. Ja, precies. Maar ook de melanchoen ja. die, die daarin zit. soms je Ja, u overhombelt mij een beetje. Ook oh, zo ja, dat dat mooi. Dat was niet zo mooi. Dat was niet de bedoeling. Wat wilde u zelf vertellen over Italiaanse nou, toest ja, ja, ja. ja. De, de, ik, ik weet dat, uh, dat hier in. Uh, kijk, u uh, had een. Uh, zo'n ordinair Amsterdam. Maar ik woon in Arnhem. Hè? Hier, dat is een provincie. Hier, hè? Ja. <coughs> en uh, ik weet dat die rechters uh, corrupt zijn. Zijn ze corrupt in Arnhem? Uh, Sorry? Zijn ze corrupt? Ja, ik woon in, Ar in Arnhem. Zijn ze corrupt in ik Arnhem? Ik dat de, de rechters corrupt zijn. De, die, die doen hele rare dingen. Oh. Maar ik, ik kan daar niks mee doen. Ik, ik ben maar een simpel man. Maar, maar ik, omdat hij dat gedicht zei, dat we voeren, toen moest ik echt even nadenken. Toen dacht ik van, ja, dat is de schoonheid van mijn leven. Dat, dat maar wat, en de schoonheid van het leven, wat is dan de corruptie van de rechters? Ja, de, de... want daar belde hey, je over. De, de, de maffia-praktijk, die is ook hier in het provinciestadje Arnhem. Die, die is daar zo. Maar, geef... maar ik gaf mij zo'n mooi gedicht. Toen ging ik nadenken. Ik denk, ja, als dat het leven is. Dan ga ik voor schoonheid. Ja, dat vind ik prettig. Daar hebben we gewonnen. Schoonheid ja. wint het altijd boven corruptie. Dat, laten we dat ja. wel vaststellen. Dat is prettig. Ja, maar is... hier is echt in Arnhem is er zo... Zo'n zo provinciestadje in Arnhem is zoveel corruptie. Ik maak het dagelijks mee. Maar geef me dan eens maar één goed... Ik, ik, als simpele burger, hoe moet je dat kenbaar maken? Nou, door het mij dat nu te vertellen. Probleem. Vertel het mij dan nu. Ja, maar... Geef eens één goed voorbeeld van wat jij corrupt vindt. Want het is natuurlijk ook heel makkelijk brullen, hè, van het is... Ah, oh, eens. Ja, dat, dat, dat, maar... dat is makkelijk lullen, maar ik heb hier bewijzen dat een rechter corrupt is. Vertel mij dan eens. Nou, ik heb hier een bewijzen liggen, ik heb het hier voor mijn neus liggen, ik maar... Kan, kan het niet? Je moet... Kijk, ik, ik woon niet in Amsterdam of in dit, ik zit in Arnhem. Dat, weet je hoe moeilijk dat is? Hoe moeilijk? Kijk, en dan moet ik, dan, wat, wat, wat moet ik doen, omdat ik zeg, ik, dat is een rechter corrupt... Die doet dat niet. Wat moet ik doen? Laat je mij dat eens nou, uit. met bewijzen ben komen. Ik dacht je dacht, zo mooi van nu. Toen dacht ik, en dacht je ik dacht van, ja, misschien is het wel zo. Ja. dat je de wereld niet kan helpen of dit. U, u, u, u, u, u hebt mij voor een dilemma gesteld. <laughs> nou, dat vind ik prettig. Volgens mij, Theo, vallen wij nu in herhalingen. En dat ja. is één keer leuk, maar twee keer niet. Dus ik ga nee, er. Nee, maar begrijp je. Ik, nee. ik, wat moet ik dan doen? Moet ik naar de pers gaan? Ik weet dat de maffia. Ik, ik weet dat die corruptie. Ik heb daar last van, van corruptie. Ja. Geef u ja. mij een antwoord. Wat moet ik dan doen om die corruptie. Ik zit een Arnhem, zo'n kleine provinciestad. Ja. Ik, ik heb het net Wat gezegd. moet ik doen om die corruptie, corruptie aan te vallen? Ik vond dat gedicht zo mooi. Ik was hem. Theo, ik, denk, ik dank ja, je hartelijk en ik ga je het nu. Afkomen. Leven, het is gewoon net van het leven. Dan is heel duidelijk. Moet, moet je daar wel doorgaan? Goeienacht. Ja, je moet zeker doorgaan. Maar nu niet meer bij ons. Marco, goeienacht. Ja, oh. ja, laten we zeker doorgaan. <laughs> ja, we gaan altijd met, door. Uh, toch? Ver ja. ja, ook wel nodig. Want er is Want? natuurlijk uh, wel een soort schijnveiligheid uh, gecreëerd door de, zowel de lager als, als de overheid. Waardoor de burger vertrouwt op zaken die helemaal niet uh, waargemaakt kunnen worden. Mijn zin sinds de wet en regelgeving is zo ingewikkeld uh, dat uh, Jan met de pet, met de pet uh, helemaal geen, geen wetenschap van, van veel zaken heeft. Waardoor er uh, een professional ingeschakeld moet worden. Of uh, uh, om op andere manieren duidelijkheid te krijgen hoe een en ander nou in. in, in in elkaar steekt in Nederland. Het is echt ontzettend ingewikkeld. Kun jij een klein beetje concreter. Heb je een concreet geval wat je mij kan uitleggen. waardoor ik begrijp wat je bedoelt? Nou, bijvoorbeeld. Uh, er is, uh, ik ben dan wel Amsterdammer. en uh, in uh, verband met uh, de dak- en thuisloosheid. die er jarenlang was. Uh, waar helemaal geen aandacht aan werd geschonken. mensen werden echt jarenlang aan hun lot overgelaten. Ja. Uh, zijn er allerlei instituties. Uh, aan de slag gegaan met de dak- en thuislozen. om die in ieder geval van straat te krijgen. Ja. Uh, in beeld en een beetje in kaart te brengen. wat is de problematiek van die mensen? Nou, dat lijkt nog gunstig. En, heel Ho? goed, zeker. En die zijn ondergebracht in uh, maatschappelijke opvanginstellingen. Zodat, uh, nou, eigenlijk is het streven enigszins bereikt. dat uh, na een aantal jaren, dus dat het plan van aanpak, eerste fase gelukt is. Maar er is niet verder nagedacht. Over het vervolg, waardoor dus uh, mede, omdat de problematiek daar is ontstaan van al die mensen, dat uh, veel diensten onderling niet samenwerken met elkaar mm -hmm. en er heel veel miscommunicatie is geweest, waardoor mensen echt helemaal overheidsmoe en murf nog steeds in, in, uh, met z'n allen in een, in een instelling zitten, waar eigenlijk helemaal... Uh, helemaal geen uitzicht is op een, op een uh, beetje een normaal bestaan. Veel ben jij zelf ook dakloos ge geweest of nog steeds? Nee, ik ben uh, wel belangenbehartiger voor uh, dak- en thuislozen in Amsterdam. Dat uh, doe ik ja. vrijwillig. Ik werk ook in de nachtopvang. Gewoon ja, ja. uh, in de wintermaanden gaat het open en voor mensen die echt, uh, echt hè, zo moe zijn van, uh, van allerlei zaken dat ze nou, gewoon niet meer uh, mee kunnen draaien in, in, uh, in de samenleving. Ja. En dat zijn in mijn ogen, ja, ja, mensen, dat is dan vaak zichtbare armoede. Ja. Maar ja, er is ook heel veel stille armoede, zeg maar verborgen armoede achter de voordeur, eenzaamheid. En dat, uh, ja, dat is uh, niet qua maffiapraktijken, Italiaanse toestand, maar misschien zou je dan nu Griekse toestand ja. in Nederland kunnen. Je kunt ook beweren, Marco, met alle respect, en dat heb ik dan ook echt voor het werk dat je doet, dat je juist niet van Italiaanse toestanden zou moeten spreken. Want wat we in Italië juist doen, en dat is dat hele clan-idee waar mijn gast Bas meester zo over vertelde, dat juist um, dat idee van de clan en de familie zo sterk is, dat je altijd op een of andere manier wel wordt opgevangen binnen de familie. En in Nederland, en misschien is dat dan veel meer een probleem, hebben wij dat niet. Terwijl de nee, overheid zich wel nee. terugtrekt, eh, Precies. althans de intentie Maar dat, dat, is. dat komt inderdaad omdat de overheid al die tijd wel heeft gesuggereerd uh, alles wel uh, te kunnen regelen voor iedereen. Ja. Ja, een ontzettend grote groep, natuurlijk. Tussen wel een schip is uh, gevallen, ja. daarom had, had ik het ook over dakken, thuisloos, en mensen die echt alles zijn kwijtgeraakt. Ja. Uh, zijn, ze daar, zijn ze daar dan niet zelf, gewoon zelf verantwoordelijk voor? Uh, ja, ja, ja. Hoe uh, zie je dat? Nou, sowieso is geen één dakloze hetzelfde, want uh, je hebt zoveel soorten en maten, het kan iedereen overkomen, sowieso. Ja. En uh, uh, nou, hoe langer men uh, echt dak of thuisloos is, hoe, hoe ernstiger de problematiek wordt, dat, dat, dat stapelt zich op. Dan wordt het kwaad maar, kwaad tot, ja, ja. de Italiaanse toestanden, ik ben dan in Amsterdam en we hebben hier stadsdelen. En ik kan wel duidelijk het verschil merken tussen uh, bepaalde stadsdelen, bijvoorbeeld het stadsdeel Noord, waar ik dan ook woon. Dat is inderdaad een, uh, kwa, ja, een beetje een dorpskarakter heeft nog en waar de mensen wel meer hulp bieden aan elkaar. Oké. Okay. Dat is Amsterdam-Noord wel ten voet uit, ook omdat eigenlijk het ver van de centrale stad af is. En mensen toch al uh, meer op elkaar aangewezen zijn geweest al die tijd dan, uh, dan Amsterdammers uh, in, in zijn tijd. En uh, in, in dorpjes zal het ook uh, in ieder geval nog beter gaan dan in de grote stad hoor, want er is hier echt heel veel, heel veel pijn en leed waar uh, niemand weet van heeft eigenlijk. En dat werk dat jij dat doet, hè? vrijwilligerswerk opvang. Ja. Uh, dat lijkt mij zo'n beetje het moeilijkste wat er is dan. Mm -hmm. Uitzicht in, in juist mensen hulp bieden in uitzichtloze situaties. Wat drijft jou? Ja, ik heb uh, heel veel dingen zelf meegemaakt. Wat voor, en, dingen? Uh, wat voor dingen heb jij zelf meegemaakt? Uh, dat is uh, variërend van uh, een zwerf uh, van bestaan leiden tot, tot aan drugsgebruik. Uh, en dan moet ik wel erbij zeggen dat ik niet een kind ben van gescheiden... Of trauma's heb opgelopen en daardoor uh, allemaal ben gaan doen al die toestanden. Dat is maar, niet zo. Nee, nee meer, dus het begon eigenlijk om uh, een beetje met mijn grenzen te vlug. Oh, ja. Gewoon uit een veilige situatie. En heel veel kennis, heel veel vrienden van mij zijn overleden op vroege leeftijd. Uh, vanwege eigenlijk uh, de, het is, de is vele stigma's die er ja. rondom en... Uh, Heerste, waardoor ze zich echt erg uh, op zichzelf uh, teruggeworpen hebben gevoeld. En uh, ja, ten lange les te hebben uh, gegrepen naar drugs of alcohol. Oh. Uh, om nog een beetje een gelukzaligheidje gevoel uh, te krijgen. Ja, en dan wordt het moeilijk om je weer te herstellen of te herpakken. Ja. <lacht> uh, maar het, ja, als, je, als je het over zwerf of over drugs gebruikt. mensen hebben gauw een bepaald beeld voor ogen. Hoe, wat voor iemand het ook is. Maar het, het, het, het kan je, iemand in je familie of een collega Kan het zijn. Het, uh, ja, het die. Uh, iedereen kan het gebeuren. Ben je over zelf wel eens enorm. Is er nou iemand in, dit, in de geschiedenis die jij hebt, jouw eigen persoonlijke levensverhaal, iemand waar je aan denkt als je zegt: ja, die heeft mij dat geboden wat je op zo'n moment nodig hebt, een beetje steun of warmte? Ja, of... Ja, ja, ja, ja, zeker. Dat is, dat is mijn, uh, mijn partner. Ja. ja. ik heb al dertig jaar een relatie met uh, Anita en uh, ja, die biedt mij alle steun. We zijn elkaar als mantelzorger eigenlijk. Ja, ja. Ja. En die heeft jou ook gered, zou je kunnen zeggen? Ja, absoluut. Anders als ik uh, niet uh, thuis met beide benen op de grond uh, ja. ga staan. Wat bijzonder. Ja. Dus, ja, fijn. En dan probeer je dat dan weer zelf te betekenen voor andere mensen? Ja, ik weet namelijk dat heel veel mensen zo murf zijn... of uh, enigszins dyslectisch of uh, gewoon helemaal geen puf hebben... of de weg niet weten hoe ze een recht uh, moeten ja. halen... of een bezwaar of een klacht indienen. En uh, ik, ik ben nog wel bij macht om uh, mijn, mijn recht te halen... En. En, uh, dat doe ik dan voor mezelf. En dan tegelijkertijd laat ik het als voorbeeld dienen voor een hele grote groep mensen. Daarom ben ik ook in de cliëntenraad van de dienstwerkende inkomen gaan zitten. Hm. Als organisatievertegenwoordiger voor de MDHG. Dat is zeg maar de de Junkiebond van Amsterdam, en voor het bad, dus de Belangwaardigingsorganisatie Amsterdamse Dak- en Thuislozen, ben ik in de cliëntenraad van de GGD gaan zitten. Heel goed. En dat zijn dus uh, raden, die hebben enige juridische uh, slagkracht, zeg maar. Ja. Met, en, en, uh, mensen die uh, klant zijn of cliënt van de, de sociale dienst of de GGD, die zijn af afhankelijk van zo'n instelling en daardoor is er wettelijk een uh, cliëntenraad uh, okay. nou. uh, verplicht. lijkt me buitengewoon nuttig dat jij wat uh, tegengas biedt. Ja, om uh, te voorkomen dat er echt uh, mafiapraktijken uh, kunnen ontstaan die echt, echt kwalijk zijn. Dankjewel Marco, hou vol. Ja, doe ik, jij ook. Ja, dag. Beste graag. U kunt blijven bellen met 0800-1121 naar Casaluna.com van de NCV op Radio 1. Jacqueline, goedenavond, goedenacht, zeg ik. Ja, goedenacht, goedenavond. Ja, hallo. Ken jij Italiaanse toestanden? Ja, wat ik dan uh, Italiaans wil noemen... is dat ik woon in een oude uh, jaren vijftig uh, flat buurt in Nijmegen. Ja. Van de zogenaamde bossenschool. En, uh, dat dat nou, is een type architect? Ja, een type, type architectuur. Onder andere te vinden in een bos ook... En, uh, het heeft de laatste jaren wel de nodige erkenning gekregen als... Op. Ik zat toen de deur dicht, want ik hoor de radio in de keuken een beetje. Oh ja, dan ja. gaat hij insufferen. Ja, hij is ja. Een beetje... Dat is nooit fijn. Nee, en deze zet ik even helemaal uit, sorry. Goeie, ja, dat geeft niet, dat ja. snappen wij wel. Dat is... Ik dacht, er komt eerst een muziekje, maar dat... Nou, uh... oh, dat wil ik ook, wel. zal ik eerst een muziekje doen? Ik <lacht> kan ook. <lacht> nee, ja, nou. dat... ik heb je nu toch nee? al een telefoon Oké. Okay. Um... Maar goed, die, die architectuur die heeft de laatste jaren gelukkig, wat mij betreft, uh, veel waardering gekregen. Want eerst wilden ze deze flat slopen. Ja. En ik, heb, ik woon hier nu 13 jaar. Ik heb het van, vanaf het begin af aan echt een enorm charmante uh, ja, architectuur gevonden. Uh, het is echt ja, heel apart. Het is sociale woningbouw, maar het is, met hele kleine details is het toch gewoon heel, heel apart. Uh, ook okay. binnen, niet alleen buiten, maar ook binnen in de flat is het heel apart. Uh, ja, ja onderscheidend architectuur. En ik heb dus, omdat ik hier al 13 jaar woon, heb ik meegemaakt hoe het dus eerst totaal niet erkend werd. Dus het stond op de nominatie om gesloopt te worden. Uh, toen ik hier kwam waren het dus, ja, in die zin Italiaanse toestanden, omdat er... Uh, ja, het was een buurt in verval en er, er werden allerlei mensen ingestopt, zeg ik maar even onerbiedig. Ook vaak omdat het goedkope kleine flatjes zijn die, die hè, uh, het moeilijk hadden uit de psychiatrie of... of uh, of rechtstreeks uit, ik kom niet op het nette woord, uit de gevangenis uh, kwamen. Mm -hmm. um, nou ja, dat, dat soort uh, mensen. Of gewoon, nou ja, het, was, het zijn flatjes ook waar je snel in je eentje gaat wonen, omdat het kleine flatjes zijn. Er zijn trouwens ook wel grotere flats, maar kortom, het was een, uh, een buurt in verval. Iedereen wist ook, dat, dat ging al tien jaar of vijftien jaar de ronde, dat het tegen de vlakte zou gaan, dus... De sfeer was gewoon ook wat dat betreft uh, een sfeer van verval en uh, het zal toch al plat gaan. Nou, een klein clubje heeft besloten om in actie te komen en uh, te protesteren. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in het behouden van de wijk en een uh, nominatie door de gemeente dat het uh, uh, nou, beschermd stadsbeeld uh, is. Hartstikke goed natuurlijk. ja zeker omdat het ook allerlei vervolg heeft gekregen en er zijn ook echt, nou, er is geld vrijgekomen en ik heb dus een enorm traject uh, meegemaakt van renovatie. De hele flats zijn gerenoveerd en zelfs, uh, nou ja, dat heeft er misschien niet meteen mee te maken, maar het, het, het volgde elkaar wel op. Dus eerst zijn de flats gerenoveerd en daarna kregen we zelfs een compleet nieuw riool. Dat vond ik ook heel fascinerend om te zien. Ik kwam echt de jaren 50. Uh, ...riolen, dat mensen die dat gezien hebben, die kennen dat wel, van die ovale riolen kwamen tevoorschijn. Mm. En uh, nou dat, die zijn dus vervangen. Alles, echt, ik vond het fascinerend om te zien, alles is vervangen tot met de putten toe. Echt alles is gloed, gloednieuw, het wegdek. Nou, toen kwam de druppel. Daar wil ik eigenlijk heen. Want ja. voordat... Ik, ik, ik, ik nee, ik zat op die Italiaanse ja, toestanden te wachten. Voor je. Ja, de Italiaanse toestanden. <laughs> je goed. bouwt het wel mooi op, zeg. Ja, nee, maar het wordt nu tijd dat ik to the point kom. Wat ik dus een uh, paar maanden geleden meegemaakt. Uh, nou, echt alles was vloedje nieuw. Toen... Uh, we hebben vrij ruime portieken. Dus in onze flat hebben we ruime gangen. Dat is prettig. Hm. Maar dat vraagt natuurlijk om... Uh, ...het stallen van ja. persoonlijke eigendommen. Zeker als je een ja. heel klein flatje hebt. Ik woon op 41 vierkante meter, geloof ik. Uh, woonruimte. Zo. Ja, En ik had twee lekker ruime kasten... ...van 60 centimeter diep had ik op de gang staan. Die konden daar prachtig onder de trap staan. Niemand had er last van. Maar toen was er een vrouw in de wijk... Uh, ...en die wilde ook kasten onder haar trap. Toen is ze gaan navragen... Bij de woningbouwvereniging, of dat wel nou mocht. Nou, dat mocht, zei de woningbouwvereniging. Want het werd al jaren gedoogd. Vandaar dus de corruptie. Nou ja, tussen aanhalingstekens. Maar die vrouw, die is gewoon heel erg, ja, netjes. En die wilde weten of dat ook echt wel verantwoord was. Dus die is de brandweer gaan bellen. <laughs> en toen heeft de brandweer gezegd: nee, dat mag natuurlijk niet. Er mag helemaal niks op die gangen staan. Ja. Nou, vervolgens is dus in de hele wijk... Ja, daar hebben ze nog, geloof ik, bouw- en woningtoezicht van de gemeente gebeld, ook nog. En vervolgens is in de hele wijk... Uh, ja, verordonneerd dat al die gangen leeg moesten, geruimd moesten worden. Dus ik moest mijn kast ook weghalen. En talloze andere bewoners dus ook. Dus dat... Nou ja, daarmee wil ik maar even aangeven dat... Dat ik soms... Ik ben heel blij dat deze prachtige wijk is, is opgeknapt. En dat helemaal in oude glorie is hersteld... En, dat we alles, alles nieuw hebben. Maar zelfs tot en met de authentieke elementen van de architectuur en zo. Nou, ze hebben beton zitten, zitten injecteren, werkelijk waar. Met, we hebben van die palen voor de deur die hebben ze geïnjecteerd met een soort siliconenlijm. Zodat ze niet uit elkaar zouden vallen, nou, van dat soort dingen. Maar, dat, maar dat, van die, dat van die gangen, dat had voor mij natuurlijk niet gehoeven. Want dat was voor mij dan, ja, ja toch een soort laatste restje van... Ja. He, een, beetje, een beetje lossigheid. <laughs> dat maar, niet alle maar, regeltjes worden toegepast. Maar eigenlijk zijn dat is dat dus het omgekeerde. Ja, dat, dat er dus dingen ja. zomaar op de gang worden mogen gezet. Dat, dat zou je de Italiaanse toestanden kunnen noemen, inderdaad. Ja. Maar ja. vervolgens is het zo door en door Hollands, omdat dan weer als het om to play by the book, om het in het fijn Engels te zeggen... dat het niet mag volgens de regels en dus gebeurt het niet. Ja, nou, dat zijn ik juist soms, Hollandse toestanden. Ja, ja, wat, ja, wat ik soms ook heel erg mis trouwens, is dat we hebben... Het is een, uh, wat, wat ook heel charmant is aan deze wijk, is dat we overal om de flat heen... Die flats hebben hele diepe tuinen en de eengezinswoningen trouwens ook. Ja. En uh, tussen die, tussen die uh, tuinen heb je allemaal paden met ligusterhagen... En die zijn net zo oud als de wijk zelf. Ja. Die zijn echt 50 jaar oud. En die waren vroeger totaal, toen ik hier kwam wonen, totaal verwilderd. Dus 13 jaar terug. Nu worden die elk jaar, twee keer per jaar, netjes uh, geschoren. geschoren door de woningbouwvereniging ook. Nou, dat vind ik op zich wel, wel prettig ook. Want het, soms liep het echt uit de hand. Dan hingen die hagen helemaal over die paden heen. Maar wat ik echt jammer vind, is dat... Uh, die paden ook zijn afgesloten met hekken. En ik snap het wel. Ik, ja, het, het beperkt natuurlijk uh, dealen in het achterpad en inbraken. Maar het was vroeger hier zo romantisch. Ja, ik weet niet of ik dan pers Italiaans moet noemen, maar je kon hier dus door die hele wijk, door die paden lopen. Ja, tussen ja. die hagen door. Nou, dat was zo, zo mooi. Dus dat, ja, dat, dat is eigenlijk naast dan de kasten in de gang. Ja, wat ik dus wel. Snap uh, ik wel. Ja, wel erg mis. Eigen, eigenlijk wat jij stelt is dat wij juist alle Italia, alles wat Italiaanse toestand is, proberen uit te bannen door middel van de bureaucratie. Terwijl het een nou juist zo'n charme heeft. Ja, ja, er is, ja, het is natuurlijk altijd het verhaal van de Gulden Middenweg. Uh, het is ja. natuurlijk ook moeilijk. Uh, ja. Zeg waar, waar ben je zelf in die wijk terecht gekomen? Waarom? Ja, ja omdat ik, ik. Ik heb hier gestudeerd en op een gegeven moment, ik woonde al tig jaar op Kamers en op een gegeven moment. Uh, Ging ik op mezelf en ik had uh, ja niet zo heel veel inschrijftijd, heette dat toen nog. Hè? En, uh, ja. nou, toen kon ik dus hier een lekker uitgewoond vetje uh, <laughs> betrekken. Ja. En met een tuin. Dus ik was, nou ja, met zo'n dus zo enorm diepe tuin. Dus ik was. Dus ik heb meteen dwars door dat uitgeleefde heen gekeken. Ja, ja. En denk van, nou, hier moet ik uh, hier moet ik wezen. Je zag uh, een droom. Ja. ja. Dat goed. En dat is eigenlijk nog steeds zo. Eigenlijk. <laughs> eigenlijk is het nog steeds zo inderdaad en, uh, al is het misschien dan naar mijn smaak dus iets te on-Italiaans aangehakt nu, maar, uh, ja, maar ja. wie weet kan je het gewoon weer laten een beetje laten <laughs> verrommelen, wie weet Als, ja. dan, dan kijk de brand weer even niet en dan hippathe, ja. kun je nee, er weer het weer gaan maar het is in ieder geval samengevat heel fijn dat het niet Plat gegooid is en dan weer even een generatie of twee generaties meekomen. Uh... Kijk, en dat is dan wel weer netjes. Ja. Jacqueline, mooi verhaal. Ik dank je wel. Oké, okay, graag gedaan. En een goede nacht. Ja, hetzelfde. Dag. Dag. Um, zal ik er dan eerst nog eens even een gedichtje van Petrarca tussendoor doen? Wel ja, dat gaat namelijk over... We hadden het over Italië met Bas Mesters, de gast. Als iets wat zo, waar zoveel tegenstellingen, eh, tegenstrijdigheden, tegenstrijdige, tegenstrijdige, paradoxen in zitten. Nou, dat, dat is dan zeg je eigenlijk meteen Petrarca. in een vertaling van Frans van Doren heet het tegenstrijdigheden. Ik heb geen vrede en ik kan niet strijden. Ik hoop en vrees. Ik gloei en ben van ijs. Ik zweef naar boven en ik licht te lijden. Ik heb de wereld lief die ik misprijs. Ik ben verlost en kan me niet bevrijden. Ik heb houvast en raak toch van de wijs. Ik voel me levend en gestorven beide. Ach... Liefde is zowel de hel als paradijs. Ik zie verblind, ik schreeuw en kan niet praten. Ik haat mezelf en houd van iedereen. Ik roep om hulp en wil het leven laten. Ik huil van vreugde. Ik lach terwijl ik ween. Leven en dood kwelt mij in gelijke mate. En dit, o liefste, komt door jou alleen. En misschien moet je voor o liefste wel, o Italië, schrijven. Dan zijn we er ook, toch? Het is negen minuten over half twee. U luistert naar Casaluna op zijn Italiaans van de NCV op Radio 1. U kunt nog bellen, hè? Ja, 0800-1121. Um, Paul, goeienacht. Ja, Hallo. goeienacht. Hallo. Goeienacht. Hallo. Ik heb een uh, verhaaltje uit Italië zelf. Ja? En uh, dat ging... Uh, ik was op vakantie in Venetië. Ik, Zo. Uh, verloor, ja, ik verloor dat. Ik praat inmiddels over twee, drie jaar terug. Oké. Okay. En, uh, ik verloor of ik uh, gestolen um, werd mijn iPad. Dus ik heb daar een politieagent aan aangesproken. Uh, ja, aangifte doen, een politiebureau. Ik kom daar op het politiebureau. Nee, je moet aangifte doen. Uh, want ik uh, verbleef in een klein plaatsje, Daar moest ik aangifte doen. Hm. Dus ik heb daar een politiebureau in dat, uh, in dat kleine plaatsje, Nee, je moet aangifte gaan doen. In de stad waar, of in, op de, in de plaats waar je dat ding verloren ja, dus, hebt, uh, Terug naar Venetië. Ik terug, ik terug weer naar Venetië. Nee, je moet daar. Je moet toch, toch daar uh, aangifte gaan doen. Dus ik ga daar weer op terug. En toen sprak ik daar een of andere uh, rechercheur, die uh, vrij redelijk Engels kon. Ik zeg van. Uh, hij zegt van ja, officieel hebben ze gelijk, maar uh, ik zal uw aangifte opnemen. Ik ben naar hier in Nederland gewend. Je maakt een afspraak, je doet de aangifte klaar. Ja. En in welke stad of ja. welk dorp je dat ook doet, maakt geen uit. Maak nee. Maar dat is dus de Italiaanse toestand, dat je op een gegeven moment gewoon van de, van de hoek naar het kastje wordt gestuurd en... Uh, en weer terug. En weer terug. En daar uh, ben ik dus gewoon twee dagen mee bezig geweest op, om aangifte te kunnen doen van um, ja, voor mijn... Uh, ja, van het verloren spul, zeg maar. Heb je hem mooi teruggekregen? Uh, nee, nee, nee, nee, nee, nooit, nee, nooit nee. meer. Wel, de, van, ja, de, dat wel is, van de verzekering teruggekregen? Ja, zeker dat wel. Dus, maar dat is op een gegeven moment, dat is per zake. Want het gaat toch jullie hadden het over Italië. Ja, ja, ja, ja dat begrijp ik. En dat is op een gegeven moment wat ik dus meegemaakt heb daar in Italië. Gelukkig, ik kom er al 15, 16 jaar volgens mij... En ik heb er nog nooit niks meegemaakt, maar dat was het enige wat ik dus mee heb gemaakt in Italië. En jullie hadden het over corruptie of... Ja, eh, ik denk bij mezelf van, op het moment dat je dus over corruptie spreekt, ja. wat is corruptie dan? Is het een, op een gegeven moment als jij als ambtenaar iets doet voor je buurman? Is dat ook corruptie? Zou kunnen, ja. Nou, inderdaad. Als je op een gegeven moment... Een, uh, ik, heb, uh, ik kom zelf uit een klein dorp... Er is, uh, zijn ze altijd rekening. iets minder corrupt, hè? Op een klein dorp. Ja, nee, maar, het, nee, maar het gaat op een gegeven moment. Van, het gaat erover. Als je een stukje gemeentegrond hebt. Dat de gemeente gedoogt. dat je dat stukje. Uh, bij je time betrekt. Ja. En er komt op een gegeven moment een andere wethouder. Die gaat het helemaal. Want jullie hadden het net over. Uh, Volgens de regeltjes uh, leven met je brandweer, met die, uh, ja, ja, ja, ja. met die mevrouw voor mij. Jacqueline. Ja, Jacqueline, dus had ik op een gegeven moment ook zoiets van. Ja, uh, is het dan uh, dat gedogen? Dat is echt iets Nederlands volgens mij. Want in het buitenland is het gewoon ja of nee. Oh. Ja, en dat is op een gegeven moment wat ik hier in Nederland merk. Dat je op een gegeven moment. Uh, er wordt op een gegeven moment een stukje, stukje grond van een uh, halve meter bij een. Uh, bij, bij, bij twee meter wordt er dan toegeëigend. En dat is in de dorpen veel, uh, veel voorgekomen. Maar als er dan op een gegeven moment een andere wethouder komt... Ja, dan wordt het wel via de regeltjes gespeeld. Ja, maar dat, dat, dat, dat is zo langzamerhand... Kijk, kijk, als je het hebt over Italiaanse toestanden... is dat nou juist net niet Italiaans... maar is dat juist oer-Hollands? Eh, eh, precies volgens de regeltjes en dan moet dat stukje grond... dat, dat moeten we dus weer vanaf. Heb je dat meegemaakt? Ja, dat heeft mij nou, niet, ik niet persoonlijk, maar dat heeft mijn vader meegemaakt. Waar was dat? Dat was in, uh, in Moerestel, in, uh, in Brabant. Vlakbij ja. uh, vlak Oosterwijk. Of volgens mij, komt Bas uit Oosterwijk, of niet? Dat weet ik niet. Ik heb het hem niet gevraagd. Nee. Hij is alweer weg, hij is al naar huis, hij is terug. Ja, ja dat heb ik ooit eens een keer ergens gelezen of opgevangen. Want uh, ik luister heel vaak naar radio heen. Ja, oké, okay, dus dat ik kan. Ken, uh, wat zegt u? Het kan, het zou kunnen. Ja, dat... En... Uh, maar in ieder uh, daar uh, in een mooi midden Brabant en dat was gewoon een klein, een klein plaatsje en dat, dat werd gewoon gedoogd ja. en dan denk ik op mezelf van uh, ja, gaat het dan verder toe of gaat het op het moment dat je zoiets constateert, gaat het dan uh, gelijk achteraan, maar laat het niet uh, vijf tot, tot zes jaar uh, duren voordat je daar iets aan, uh, voordat je daar tegen optreedt? ja en, dan denk ik over mezelf: van ja. Als je dan iets of wel of niet. Uh, ja, dat is gewoon uh, Nederlands dan. Goed, ik. Um, ik wel uh, lekker naar de volgende Precies. Oké, okay, dankjewel. Okay, in ieder geval. Oké, Bye. Bye. Bye. Doei. Hoi. hoi. Caravan pas in uh, nou ja, heel frivool Frans, niet Italiaans. Bolivassa. is wel lekkere muziek natuurlijk. Um, het loopt tegen tweeën. Wat we zometeen na de klok van twee uur gaan doen op deze zender... is het volgende. Dit is de nacht. En dan wil presentator, ik meld het maar vast... Maarten Dallinga van u weten. Wat houdt u jong van geest? Maar in straks is... Dit is de nacht. Ook het derde verkiezingsdebat... tussen Obama en Romney. Uh, dat zal op de voet worden gevolgd. Amerikanist Koen Petersen en Giselle Schellekens... die bij het tweede debat aanwezig waren... zullen dan commentaar geven. Dat is dat allemaal na twee uur nog. Zal ik nog een gedichtje doen... voordat ik met de volgende uh, luisteraar van Kasseluna in gesprek raak. Nou, een Nederlands gedicht over de schoonheid van... Iets in Italië, dat kun je dus ook Italiaanse toestanden noemen. Heel vrij geïnterpreteerd. Een gedicht van Rutger Kopland over de David van Michelangelo. Beelden werden niet gemaakt. Ze moesten worden bevrijd uit het marmer. Alsof ze er al waren. Altijd al. Ergens in een windstille juni op een wit onbewoond eiland... in een blauw-groene zee. En inderdaad, hij vond een prachtige steen. Onder zijn huid, een perfecte machine van hersenen, spieren en hart... En niets van moeite. Niets van een beweging die er ooit was of nog zou. Alleen houding. Onverschillige kracht van miljarden kristallen. Volmaakte kopie van een jeugd. Het gekopland gedichtje uit. Voor het verdwijnt en daarna. Dat vind ik ook wel een Italiaanse toestand. Kees, goedenacht. Dag Lex. Het is een tijd geleden dat ik je gesproken heb. Oh, joh, ik was het alweer even vergeten. Mijn naam? Nee, het gesprek. Wat? Ga door. Wat is, ja. voor jou, wat is voor jou een Italiaanse toestand? Nou, ik ben een keer een maand... Ik had toen een, een BMW Cabrio, Ben ik een maand door Italië langs de kust gaan rijden. Ja. Dus, uh, nou, Rome kende ik al. Dus dan kom ik door Rome naar een hele beschaafde stad. En daarna kom je al vrij snel in Napels. Nou, dat was een toestand, man. Wat voor toestand was het? Wat heb nou, je meegemaakt? Uh, uh, die open cabrio, dan reed je de scootertjes op de achtwielen langs en zo. En, uh, dat... maar, maar je begreep meteen, en dat zie je dan later op tv en zo, dat dit gewoon een mafiastad is Napels. Want daar uh, worden sigaretten gesmokkeld. Uh, als je uiteindelijk met je cabrio, ik heb daar ook geslapen, dan moet je binnen een hek. En daar zijn honden en je hoort heel de nacht honden blaffen. En, en hoe zuidelijk je gaat en hoe armer het wordt, het wordt hoe uh, bedreigender het ook wordt... Is dat zo? Want ik hoorde van Bas Mesters ook... dat het ook steeds leuker wordt, eigenlijk. Mensen worden steeds nou, levenslustiger en sterker. Ik vind het dan steeds leuk. Ik had alleen niet zo'n dure auto bij me moeten hebben of zo, weet je wel. Ik vind dat... Nee, die mensen worden niet minder leuk of zo, maar ja... Is er iets dit... gebeurd met je auto? Nee, niks. Oh, zo gevaarlijk was het dus niet. Toen ik in Napels deed, leek het net een soort uh, computerspelletje... dat ik daar uh, mensen op de achterwiel een beetje eromheen rijden. Uh, want dat was een soort... Spelletje en, uh, van rechts wilden ze ook steeds die weg op. En dan, dan moest ik ook net zo hard rijden dat ze toch gingen remmen en zo. Ja. Ik heb mijn haar dan nog eventjes in een maffiacapsel laten knippen. Maar kortom, je voelde het wel. Ja, ik voelde het heel goed. Maar eigenlijk als iets opwindends. Ja, als iets. Maar ze had respect voor die dure auto, weet je wel, dat is Italië. En dat is denk ik ook het respect voor Silvio Ber... Ber... Berlusconi. Ja. Maar dat is nou misschien niet het respect wat ze hiervoor van, van Rij hebben. In, uh... Nee. Want, um, maar hier zijn natuurlijk ook allerlei dingen al aan de hand geweest. Ook met die bouwfraude en zo. Ja, zeker. Kijk, ik, ik ga met je allemaal kort door de bocht. Want het is een veel te, veel te ingewikkeld iets. Maar ik heb altijd gedacht, nou in Nederland, nee, daar zijn ze niet corrupt. Dat je iedereen kan goed betaalt. Die van Rij ook natuurlijk. Kijk, en van Rij is verdacht. Er is dus geen... geen uh... Die is nog niet veroordeeld. Nee, hij is, ge hij is nog geen misdadiger. Nee. nee. nee is maar dat vind ik wel min hoor. Want ik, ik, ja, ik neem best wel met weinig genoegen. Maar als mensen dan eigenlijk al veel verdienen. en dan nog eens een keer um, ja, gewoon uh, op die manier. Uh, omdat ze die macht hebben, weet je. om dan, dan proberen uh, een beetje geld te verdienen. Dat vind ik, vind ik helemaal niks. Weet je. Nee, dat snap ik. Denk je dat het veel gebeurt in Nederland? Of is dit een nou, uitzondering Ik, ik was of nog steeds uh, van mening van niet, maar in die bouw uh, bleek het dus gewoon heel erg, uh, helemaal gewoon, uh, ja, gewoon normaal te zijn, weet je wel? Ja. Ja, dat geld werd natuurlijk ook wel weer uitgegeven. Dat is dan weer beter. Maar nu, nu stagneert alles. Maar. Volgens mij is het nog steeds zo in die bouw... dat er met ja. uh, dubbele boekhoudingen gewerkt wordt. Maar zijn wij dan ook een dat beetje... Echt. zijn afgezien van de bureaucratie in Nederland... waar we nu in de tweede uur al een paar voorbeelden van hebben gehad. Um, Hollandse toestanden is het vooral bureaucratie. Maar is dan, wat je ook Holland zou kunnen noemen... juist de hypocrisie? Kijk, in Italië weet iedereen het eigenlijk wel zo'n beetje. Ja, zijn zo trots op Silvio Berlusconi Want dat wist alles al hoe slecht hij was. En uh, eigenlijk hoefde die man helemaal nooit... Zo'n ja. functie te aan te nemen met zo'n laag salaris natuurlijk. Ja. Want hij was op de rijkste man van Italië. Ja, precies, precies. Nou, en ja, in Nederland zit dat allemaal, uh, ja... Nou, je ziet hier toch ook wel Wouter Bos, Maar dat, ja, dat vind ik net, hè. Wouter Bos die had gewoon een dure functie. Hè, en die gaat dan, uh, ja, zijn nek uitsteken voor de politiek. Ja, en dat soort als dingen. En daar heb je er heel veel van hier, natuurlijk. Nu, bedoel je, als, als formateur? Nou, nu weet ik het niet precies. Ja. Nee, nee, maar, nee, ik, maar uh, laat ik, laat ik, laten we met z'n allemaal gewoon blijven geloven dat het niet zo is, want, want misschien is dat het beste, want dan, uh, dan gebeurt het misschien ook verder niet zo heel erg. <laughs> nee, ja. Nou, dat nou, De, wel de wel wet goeie, is ja. de vader van de gedachte, toch? Ja, ja nou, dat vind ik wel interessant, ja. Ja. Nee, laten we maar hopen dat die mensen denken van, nou ja, als ik nou toch 150, 140.000 euro per jaar verdien, dat is toch wel heel erg veel geld, weet je wel. Ja. Had ik me gewoon maar een beetje gedragen, dan blijf ik gewoon hier wonen. Uh... Oké, okay. nou dan hou ik dan, dan uh, Goeie houden. boodschap, hè? Ja, leuk. Go goede boodschap, Kees. Ik dank je wel. Ik wens je nog een goede nacht. Ja, fijn dat ik je hebt gesproken. Ja, ja. Hé, hey. doei. Wat ik een interessant e-mailtje vond van Karin, jongsma, was dat ligt er eigenlijk al een tijdje, was ik vergeten, overgeslagen. De vraag, eigenlijk een vraag aan Bas Mesters natuurlijk, maar die zal weg. Hoe reëel is het om Italië als één land te zien? De Noorderlingen zijn zo anders dan de Zuiderlingen in alles. Is dat de reden dat Italië misschien nog wel meer afhankelijk is... van een verenigd Europa dan bijvoorbeeld Nederland? Uh, dat vind ik wel een interessante vraag, ja. Dat, dat die Napolitano die morgen in Nederland arriveert... om bij de koningin op bezoek te gaan en dan drie dagen blijft. Daarom is, dat hij daarom zo hamert op het belang van Europa... omdat hij bang is dat als Italië zich isoleert... dat het inderdaad in tweeën zou uiteenvallen. Terwijl binnen de, de context van Europa is dat gevaar minder groot. Overigens houdt zij enorm van het land en de mensen. Dan heeft ze er veel vrienden. En ze vindt het dus een heerlijk onderwerp. Italiaanse toestanden. Max, goeienacht. Goeienacht. Ben je ook zo'n liefhebber van Italiaanse toestanden? Nou, of ik daar echt liefhebber van ben, dat weet ik niet. Ik ben er wel een paar keer geweest en ik vond het een erg mooi land. Maar nee. of ik er liefhebber van ben, nee. Nee. nee, niet echt. Maar ik heb een zaak die is niet echt... Ja, ik weet niet of je kunt zeggen dat het corrupt is. Althans, ik kan het niet bewijzen, maar het stinkt aan alle kanten. Oké, okay. wat is het? Waar gaat het over? Het gaat over uh, de eurobiljetten. Ja? We krijgen in 2014 krijgen we nieuwe eurobiljetten. Die geeft de ECB uit. De uh, Centrale Europese Bank? De Centrale Europese Bank. Maar wat is het pikante detail er nou aan? Het watermerk, het patent daarvan is in handen van Berlusconi. <laughs> en wat wil het geval? Ja, daar moet we wel erg hard om lachen. Wat wil het geval? Ja, nou. uh, in Nederland uh, worden die waterwerken ook gemaakt... door de fabrieken Uggelen, bij, uh, dat ligt bij Apeldoorn. Ja. En voor elk, elk watermerk dat ze maken... moeten ze Berlusconi een percentage afdragen. Echt waar? Is echt waar. Nou, daar, is, daar heeft dus de Nederlandse Bank bij monden van meneer Knot... en het ministerie van Financiën bij monden van meneer De Jager. Die hebben daarmee ingestemd. Okay. Maar het is een vies zaakje, denk ik. Waarom denk je dat dat vies... Uh, hij zal het wel gespeeld hebben volgens de regels van uh, ja, patent en zo, dat soort dingen. Dat, of denk je dat dat, dat, daar, dat daar... Nou, ik vind op de eerste plaats dat zo'n patent hoort te liggen bij de ECB... en niet bij meneer Bellensconi. Dat denk ik ook, ja, natuurlijk. Maar goed... Maar denk je dat, dat, dat Berlusconi zo slim is geweest... Dat, of, of dat dat misschien wel de reden is waarom hij bijvoorbeeld dan premier van Italië wilde zijn... om dit soort dingen te kunnen regelen ja. binnen Europa? Ja. Dat denk je echt? Ja, dat denk ik wel. Het is een ontzettende jaar. Ja, dat is, wel, dat is wel duidelijk, ja. Ja. Maar dat, maar dat betekent dat de anderen in Europa dat dus hebben moeten ja, ik bedoel, toegestaan ik Ja, iedereen hebben. heeft daarmee ingestemd. Maar oh. zo, zo ziet de werkelijkheid dus in elkaar... De werkelijkheid. Nou ja, in ieder geval de... De, de, de, de financiële werkelijkheid. Ben jij cynisch daarover? Uh, nou, ik heb er geen halve pet van op. En hoe, hoe, ga je dan, hoe ga je dan daarmee om eigenlijk? Hoe... Leid je daaronder of denk je van... Nou... Nee, leiden doe ik er zeker niet onder. Maar het zijn natuurlijk tegenwoordig... Ja, ik bedoel, het is de hebzucht, hè? Ja. En goed, ja. Uh, al die figuren maken zichzelf tot... Uh, ja, tot schertfiguren en dwergen. Het zijn geen, het zijn, het zijn geen, uh, geen mensen van statuur. Nee. Een enkeling is daar boven verheven. Een enkeling, ja, maar die kun je niet eens stellen op één hand. Maar morgen komt hij op bezoek. Dat is dan de president van Italië, ja. Napolitano. Ja. Dat is wel duidelijk geworden. Nou, oké, okay. ik ga erop letten. Oké. Okay. Ik, ik dank je wel. Ik okay. wens je nog een goede nacht. Dag. Dag, um, morgen heeft Helco Span twee vrouwen te gast. Anne Rotier en Kirsten Scheuteldraaier. En die gaan vertellen over hun muziektheater dat ze maken, gemaakt hebben. Over Heimwee, dat is morgen. En zometeen, ik zei het al, Maarten Dallinga... voor Dit is de Nacht, die wil iets van u weten. Wat houdt u jong van geest? Is er wel iets wat u jong van geest houdt? Of wordt het toch gewoon snel slechter? Nou ja... Je kunt er nog heel lang met hem over praten en het debat tussen Obama en Romney wordt ook gevolgd en van commentaar voorzien. Luister naar mij, en mij, en mij. En mij en mij en mij en mij en mij en mij. Maar beslis zelf. NCRV.